Goedemorgen, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Er zitten geen gevaarlijke stoffen in de rookwolk... die boven Amsterdam hangt door een brand op een vrachtschip. Dat benadrukt de brandweer. Het schip ligt vol schrootafval, zeggen ze. En omdat er dus best wel veel schroot heel erg ja, compact op elkaar gedrukt zit... Uh, kan dat dus lekker makkelijk broeien en overslaan naar elkaar. En die rook komt door de, uh, ja, doordat het niet echt schone metalen zijn. Het is allemaal echt oud metaal. En dat zorgt ervoor dat je dus echt een, uh, nou ja, een, een grote rookontwikkeling krijgt. Mensen in de buurt... hebben NL alerts gekregen. Ze kunnen ramen en deuren beter dicht houden. Op een middelbare schoolvlak bij het schip is de buitengimles geschrapt. Het werk van het internationaal strafhof in Den Haag ligt zo goed als stil. Komt door Amerikaanse sancties die zijn ingesteld na het arrestatiebevel... tegen de Israëlische premier Netanyahu. Medewerkers of organisaties die samenwerken met het strafhof... dreigen door die sancties te worden getroffen, zegt deze advocaat. Er zijn ook al twee NGO's die hebben gezegd wij gaan verder ook geen e-mails meer beantwoorden van het strafhof. Want op het moment dat die e-mails onderschept worden door de Amerikanen, dan zien zij dat wij samenwerken en kunnen wij ook getroffen worden met sancties. Als ook Nederlandse banken waar het strafhof rekeningen heeft zwichten voor de Amerikaanse druk, is het volgens de advocaat snel einde oefening. Dan kunnen rekeningen en salarissen niet meer worden betaald. En YouTuber Ezzit is voorlopig vrijgelaten. Hij werd opgepakt omdat hij in een video de volledige naam deelde van een veroordeelde verkrachter die geen celstraf kreeg. We gaan naar justitieverslaggever Marieke van de Belgische Omroep VRT. Ja, Marieke, het is niet voor het eerst hè, dat Ezzit hiermee in de problemen komt. Hij was natuurlijk al eens veroordeeld in februari vorig jaar. Ook toen had hij de persoonlijke gegevens gedeeld. Toen ging het over een ex-reuzengommer na die zaak van Sandadia. Hij wist dus dat hij op zijn tellen moest letten. En toch heeft hij opnieuw een video gedeeld met privégegevens zonder toestemming. Hij zal nu geen video's meer mogen publiceren de komende drie maanden. En dat komt bijzonder hard binnen. En dat is misschien ook wel de bedoeling geweest van de onderzoeksrechter om hem te stoppen heb ik het weer nog voor je. Het is een beetje fris. Zonnig wel, maar later langs de kust wat meer bewolking. Het wordt 14 tot 21 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Brown, das war ein Seemann und das Herz war ihm so schwer, doch es blieben ihm zwei Freunde, die Gitarre und das Meer. Jimmy wollte ein Mädchen lieben, doch ein ander kam da und als Trost in den geblieben. Die Gitarre und das Meer, Juanita hieß das Mädchen aus der großen fernen Welt und so nennt er die Gitarre, die er in den Armen hält. van Casablanca, Salvador, zingt van. Ja, nou vraagt men zich af, natuurlijk. Van, hé, hey maar Willem, waarom draai je nou in één keer Freddy Quinn? Oh ja, en, Freddie en, en, uh, en, en En die guitaren, onders meer. Er gaat telefoon. Ja. Even kijken, jongens, er gaat telefoon. Uh, wie pakt er bij hem op? Ja, dat moet duif, natuurlijk, vind ik altijd uh, prima. Goedemorgen. <laughs> Gewoon live in de uitzending, hè? Ja, live in de uitzending, Ongelooflijk. ja. Ongelooflijk. Ja. Wie, wie heb je aan de telefoon, uh, meneer Bruist? Kunt u zo meteen even terug, want ik hoor u heel slecht. O, dat nog. Ja. Vijf minuutjes. Ja. Dank u. Zo, nou, goed. Nou, ja, je weet... Uh, nou, niet, uh... Ik, uh, ik, ik hoop dat, het, uh, dat uh, de volume nu een beetje goed is... En dat het nou allemaal werkt en werkt het niet, dan. Uh, ja, durf je je platen allemaal te laten horen? Dat is de vraag natuurlijk. Ja, zeker dan natuurlijk. En dan, nou, dan, dan moet je en een dan beetje hard weg dan, dan jullie gewoon allemaal de Zabadak. Ja. Zabbadak. Overigens, er was een katholieke, protestante, moslim en een jood. En die waren aan het praten met elkaar. Dat is wel jammer hè? Oh ja? Die waren aan het praten met elkaar. Dat komt voor natuurlijk hè? Ja, uiteraard. Katholiek, een moslim en een jood. Ja. Tijdens een, dine een dineetje met elkaar hè? Ja. Een beetje het opschepen onder elkaar natuurlijk. Dat die katholiek zegt, ik ben zo verschrikkelijk rijk. Ik kan zo de Citibank opkopen. Zegt die protestant, ik ben zo rijk. Als ik wil, dan heb ik zo General Motors opgekocht. Zegt die moslim, ik ben zo rijk. Ik kan zo... ASML, de chipfabriek, die kan ik zo opkopen. En die Jood die roert dus zijn koffie, legt zijn lepeltjes op zijn bordje. Nipt als zijn koffie en zegt. Ik verkoop ze geen van de drie. Ja, dat ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ja, is nog jammer. Dat krijg je als je zonder draaiboek werkt. Ja, en, Dat wist je niet, hè? Uh, en, en dan komt in één keer weer die fraten de die, uh, die komt in één keer weer door het beeld in. Goed, ik, uh, ik uh, heb de, de muziek draaien, even iets bijgetuned. Dankzij uh, de. Technische man van, we noemen geen naam, Rob, dankjewel. Ja, laat, laat even een leuk plaatje horen. Dus nou, even kijken of hij dan uh, okidoki is. We gaan even kijken. Kan niemand de deur open doen, jongens? Die doosie Mick and Titch. Met Zabadek. Waren dat broers? Nee. Nee, zussen. Ja, en na de... Je zus, of niet? En na de verbouwing hè, van, van, uh, van die gasten allemaal, hij is wel een ja. mooie studio. Ja. Ja? ja. ja? ja. ja een over studio uh, gesproken. Ja. leuke stem anders allemaal. We gaven de uh, studio even over naar Rob Harms. Want die is Gast, hier tussen een 10 en 11. Sorry dat we wat minuutjes eraf af hebben gezien Ja, door, weet, je, weet je wat nou zo leuk is? Ik had het, uh, of Cheryl, die had het verhaal van mij gehoord, uiteraard, over de familie Huyien. Ja. En uh, nu schijnt hij indirect ze ook allemaal weer uh, te kennen en zo. Dat uh, ja, is ongelooflijk. Ja, ja, Jij kent ook iedereen. Dat is een kleine wereld. Een hele kleine ja. wereld. Verdomme, verdomme zo'n kleine wereld. Ja, iedereen is van de wereld Ik ken ook al die ja. schapen, die ken ik ook bij ons veld. Die schapen, oh, ja, ja. die ken ik ook allemaal. Hè. Ja? En die zijn zo bang, hè, die schapen, ja? dat een wolf hier ook naar Bloemdaal komt. Echt? Ik woon in Bloemdaal. Hè. Ja. Hoor? Bloemdaal. Oh. Maar, maar je niet, daar, daar ben je nog, nee. nog geen wolven gezien hoor. Nog niet gezien. Nog niet gezien. Nee. Maar die schapen ben toch al bang. Die staan oh, echt trillen in de wei, ja, hoor. Dat, dat kan je ik zeggen. Ja. Ja. Hé hey Rob, zonder, zonder gekheid, jongen. Uh, 35 jaar radio. Jij zegt, ik ben altijd een fanatieke radiomaker geweest. Ja, ja maar, ja, maar hoe is dat zo gekomen, eigenlijk? Want, want, is... Ja, hoe komt dat zo? Ja, vertel. Echt, uh, nou ja, waarschijnlijk ook uh, door uh, de Amsterdamse piraten, zeg maar. Oh. Ah. Dus uh, er zaten in Amsterdam echt heel veel uh, grote, uh, grote piraten later ook heel veel bekende DJ's van vandaag gekomen zijn. Ja. Ja. Heb je Radio Decibel, je had Radio Shul, je had Radio Star, ja. uh, je had Radio Atlantis. Uh, ja, Bekend, ja. Nee, ja. Nog meer Focus. Focus. Focus zat in de kop van Noord-Holland, in ja. West-Friesland. En uh, ja, zo, uh, ja die, hebben, die waren begin jaren tachtig al heel erg uh, actief. En ja, dat vond ik zo leuk. Dat ja. uh, wilde ik zelf ook. Ja. En ik was al aan het zenden met een uh, bakkie, zo'n 27 MC-bakkie. Oh, ja, uh, ja, ja, ja. Klandestief. Oh. Ja, nee, <laughs> dat was allemaal ja, legaal ja, ja. hoor. Mark, ja, Mark 22, hè? Twee, ja, twee wattjes. <laughs> ja, ja, PTT-logo erop. Ja, op, op de, de Ja, ja. Oh. dus uh, nou, daar kwam de straat niet uit natuurlijk met twee wattjes. Doe je dat helemaal niet? Dus het werd meer, al snel hè? vier wattjes of tien wattjes. Ja, ja, En toen erachter. stond er een buiselineertje <laughs> achter en toen werd 80 wattjes. <laughs> Nee, maar hartstikke leuk, joh. En op een gegeven moment bij mijn ouders thuis. Daar woonde ik uiteraard nog als kleinere Rob. Ja, stond het hele dak helemaal vol met antennes, Echt waar, voor alles, voor de drie meter en voor de elf meter dan voor de bakkies. ik heb een kennis die is moslim, maar die zit helemaal vol met schotels. Ja, Ja, een en Ik anders ben. En af en toe dan... Oh, dan gaat de telefoon. Ik ben heel benieuwd wie het is. Ja, we kunnen wel lachen hoor met film. Laat we hebben Willem, luisteraars. Ik zal even verslag doen. Willem hebt de telefoon. En die moet hem naar doorverbinden. komt hij? Hallo. Ja, hij komt bij jou. Wat zijn we allemaal aan het doen? We hebben hem Maar ja, ik zal nog even verder gaan ondertussen. De oprichters. De familie Huying zat daarbij. Waar we het net over hadden. Ook Lennart Groot. Ik weet niet of ik hem net genoemd heb. Maar die mag ik zeker niet vergeten. En uh, ja, Bas de Baar dan, uh, mijn neef. Uh, de, ja, een beetje de, de beginners. En uh, ik kwam er dan bij. Ja. En uh, ja, zo is het voor uh, CFM uh, 107 is het, uh, is het begonnen. Ja. Maar er waren meerdere kandidaten waren er voor uh, Zandvoort. Waaronder ook uh, iets van de ziekenomroep van uh, Bloemendaal. Oh. En, uh, en dan de Simon Paagman. Die ken je waarschijnlijk ook wel. Nee, die ken je Van niet. Radio De Branding. Oh ja, De Branding. Hij was de oprichter en de baas bij Radio De Branding, de lokale omroep van Heemstede. Oké, oh, oké. Okay, okay. En uh, ja, die ging eigenlijk... Alle te maken? Of zo? Alle was het Radio drie, Branding? Was nee, de, ja, het was, was ja. van origine ook een zieke omroep. Ja, ja, ja, ja. Uit het ziekenhuis en later zijn ze de lokale omroep van uh, Heemstede geworden... En uh, ja, dus uh, nou, die waren ook allemaal kandidaten. En dan moet uiteindelijk de gemeente bepalen wie het, wie het wordt. wordt ja. Nou, wij uh, zijn toen een samenwerking aangegaan met uh, de, de club uit Bloemendaal, zeg okay. maar. Dus die waren uh, ja, aan onze kant. Uh, en die hebben zelf, uh, zijn zelf niet uh, verder gegaan uh, met het aanvragen van de vergunning. En uh, ja, Simon Paagman van de branding wel... Want hij was ook tegelijkertijd, had meerdere petten op. Hè? Je kent het wel, hè? mensen met meerdere petten op. Ja, dat ken Nou, daar kinderen, was Simon ja. Paagman er ook eentje van. Want hij was ook uh, in, inmiddels uh, directeur van uh, Zandvoort uh, Promotie. Ja. Dus hij had wel uh, ingangen bij, uh, bij, in Zandvoort. Ja. Om ook uh, zeg maar zijn uh, lokaal omroepje. Hij had, omroepie... invloed, hij had invloed wel, hoor. Ja, heel oh, veel invloed. invloed. Ja. Okay. En uh, ja, wij waren eigenlijk een stelletje. St jongens, jonge, jonge, jonge honden, honden vier op zich wel mee hoor. Maar uh, <racht> ja, zo werd je wel uh, ja, neergezet, uh, ja, zeg ja, maar. Ja, ja, ja. He, het zijn maar gewoon piratjes en ja. ze ja. willen alleen maar muziek gaan draaien. En uh, je kent het ja. allemaal wel. Ja. kijk even links van mij, Wim, had je hem op de telefoon? Of, uh. Nou, daar wil ik wel eventjes op reageren. En ja. gelijk eventjes, uh, dit was namelijk uh, gewoon de KPN. En die proberen een abonnement aan te smeren. Ik heb hem drie oh, keer gezegd, je belt met een radiostation, hij luisterde niet. Dus aan iedereen een oproep, KPN, laat het alsjeblieft leren. Ja. Meen je dat nou? Ja, dat meen ik, ja. Nou. Ja. Nou, we Zo'n oude nou. telefoonlijf. Maar die ik hebben het, het, spelen, het, ik het heel apart. Rob is hier en we hebben gelijk de radiocontrole niet ja, aan de telefoon. Ja, ja, ja, ja. ja, nou, dat zou zomaar kunnen. Want uh, ja, nou, ik spring van de hak op de tak geen nu. Niks, hoor, maar op een gegeven moment zaten we onder in de watertoren zaten we een uitzending te doen. En ik was ook met de radiopiraat uh, opgepakt. Uh, Delta Radio uh, was dat, uit uh, Zandvoort. En daar zaten, zaten mijn radiovrienden bij. Uh, Edwin Keur. Uh, ja. Dirk, uh, ja. Dirk van Duin. Niels uh, Paardenkoper. En uh, ja, we maakten elke weekend... Uh, maakten wij radio uh, voor zandvoort. Enorm populair. 400 uh, belletjes per weekend. Kwamen we er binnen voor uh, zoekplaten... en ah, dergelijke en reacties. En we hadden de nachtzoen. Dan konden uh, Mensen zeggen van, nou, ik, de, ik deel een, een nachtzoen uit aan. En dan kwamen ze in de uitzending, oh, zeg maar. Leuk, ja. Of als ze dat niet uh, durfden, dan, uh, dan zeiden wij het uh, zelf. Leuke tijd ook. Ja. Maar uh, ja, dus uh, waar was je dan nou gebleven? Ja, kan, oh ja, toen stond ik dus in de watertoren. En uh, toen op een gegeven moment, uh, want je stond met je, met, je, met je gezicht naar de muur eigenlijk. Dus je kon niet zien als Die er iemand binnenkwam. naar binnen kwam. Ja, ja, ja, ja. En de deur stond gewoon open. En uh, op een gegeven moment, ik was de radio aan het maken... en ik voel op een gegeven moment tik, tik, tik op mijn schouder. En ik draai me om. Stond Theo van Empelen van de radiocontroledienst... Uh, stond, uh, stond in één keer uh, daar uh, in de studio. Die fijn als die jongens te zijn, hè? Nee, hij nee. zegt, uh, jullie zenden storten uh, op uh, Schiphol... en die moet onmiddell oh. onmiddellijk uitgezet worden. En ja, uh, ja dus uh, nee, ik wist wel bij die spullen te komen... En ik heb gewoon de stop uh, omgedraaid. Dan ja. viel de zender boven in, het, uh, in de watertoren ook uit. Okay. Want die zat op dezelfde groep. We hadden helemaal via de liften de schacht hadden we de kabel uh, doorgetrokken. Dus, uh, oh. Nou ja, dus die zender stond uh, meteen uit. En uh, ja, nou ja, wij stoorden dus. En het bleek een uh, antenneprobleem te zijn. Als je antenne gewoon heel erg stuk is... en je blijft er maar vermogen in pompen... Ja. kan of je zender stuk gaan... Mm -hmm. maar in ieder geval gaat hij uh, iets niet doen... wat hij wel moet uh, doen. We slechte, Normaal uitsluiten. slechte SVR, hè? Ja, slechte ja. SVR. Ik weet, ik weet dat nog, want toen zijn er wel drie Boeing 747's... hier op het circuit geland, hè? Pardon, ja, ja, ja, ja je, je kent het toch? Ja, heb jij voor gezorgd, ja, Rob. Ja, ja, ja. ja. <laughs> misleiding heet dat? Ja, ja erg hè. Ja, maar dat uh, is allemaal leuk. Ja, dus Begintij, to, toen ja. kwam ik weer met de radiocontrole uh, in uh, in uh, ja, aanraking. Jij ja, toen toch van die, van die bekende namen van de radiocontrole, de Neuteboom, had je er eentje? Ja. Dat was een slimme, dat was een rotzak. Ja. Die verder met 5500 euro gekost. Ja. Ik, ja. En kom één keer op visite kost me gelijk geld. Ik snap er niks van. Ja, het was waarschijnlijk nog gulden tijd. was een gulden, ja, ja gelukkig wel. ik wel, wel ja. kreeg je ook moeten ja. dan. Ja, ja, ja, allemaal 500 gulden per 500, persoon oh. hè, die oh, aanwezig ja. Ja. waren. Al oh, echt? 500 oh. gulden per, per persoon, personen, hè. Ja. En ik heb een reprimand gehad van de rechter. Die zei, meneer Boer, foei. Nou. Ja? <laughs> ja. Ja. Oh. Ja, we zijn er nog geweest, dan. hoor. Onze spullen werden ook uh, in, beslag in beslag genomen. Ja, dus. Maar dat zat ook, en dat weet Willem ook wel. Jij misschien ook nog wel, Charol... Uit de goede oude tijd, de Sony MTL-10 cassettewisselaar. Daar konden 10 cassettenbandjes ja. kon in en de draaide Mooi. die eigenlijk continu door, uh, zeg maar. Ja. Ja. En uh, ja, daar stopten steeds uh, nieuwe bandjes in, en af en toe lieten ja. we weer een oude terugkomen en dergelijke. Ja. En zo verzorgde je je uitzending als je ja. er zelf niet was. Ja. En, uh, maar die uh, cassettewisselaar werd ook in beslag genomen, maar die hadden we nodig voor, uh, voor uh, CFM. Ja. Want het was best een uh, duur apparaat. Ja. En daar waren we heel zuinig op. En we zeiden van, nou, daar hebben we die alvast om uh, mee uh, te beginnen. Maar die was ook in beslag genomen. Ik zeg nou tegen Theo van Empelen, die uh, daar uh, in de studio was. Hij zegt, van wie is die zender? Ik zeg, nou, geen enkel idee, zeg ik uh, zo. Die stond er in één keer. Oké, okay, nou, dan schrijf ik dat op. En van wie is uh, de cassettewisselaar? Ik zeg, die is van mij, zeg ik zo uh, ja. tegen hem. Ja. En ik zeg, die willen we ook weer terug hebben. Want uh, we zouden net gaan beginnen met de lokale omroep. We wilden over twee weken stoppen trouwens met de, de uitzending. Hadden we al besloten. Maar die twee weken hebben we niet meer gered. Toen werden we net uit de lucht gehad. Dat was zo jammer hoor. Ja. Als je dat tien maanden uitzendt, gewoon ieder weekend. Ja. En dat je de laatste twee weken gewoon niet redt. Ja. Dat ja, was zo'n ja, beetje lullig. Ja. ja. Maar goed, toen zijn jullie Veronica begonnen. Ja, ja. maar die wisselaar, die, die, die toen wistlaar. heb ik een brief naar de rechter, de rechter geschreven. Hij zegt, dan moet je maar een brief naar de rechter schrijven. Hij dacht dat wordt natuurlijk helemaal niks. Maar ja, ik was toen al handig met uh, brieven schrijven en dergelijke. Dus een uh, okay. nou, heel uh, zielig verhaal opgedaan ah, natuurlijk. Ah. Nou, de, de. En die rechter Wel werd, eerlijk, maar zielig. Ja. Die, rechter werd, die rechter werd steeds kwaaier die werd steeds linker ja, die rechter, nou, rechter nou, werd steeds linker. Die rechter <laughs> zei van, uh, nee hoor, we geven de apparatuur uh, terug. Ja. Dus toen kon uh, twee maanden later, kwam Theo van Empelen... kwam uh, keurig netjes bij mij thuis uh, de cassettewisselaar weer terugbrengen. Zo die in beslag genomen ja. was. Ik zeg, zie je wel dat ik hem teruggekregen heb? ik zei ik zo tegen hem, natuurlijk een ja, beetje, ja, ja. beetje beetje, jennen, ja. beetje jennend. Ja, ja. Dus, uh. Maar kreeg je ook alle andere apparatuur terug? Nee, alleen de cassette wisselaar. Ja, maar het was ook de enige... Ja, de zender had je dan in beslag, beslag genomen. Uh, ja, ja. Maar verder ja, stond een hele oude draaitafel, heel oud mengpaneel. Dat <coughs> hebben ze gewoon laten staan. Uh. Ik heb ik ook nog een bekeuring gehad? Ja, 500 gulden ja, per persoon. Ja, dat was behoorlijk. wel aan, hè? Ja. Het ja het nou ja, weet je, ze mij ooit ook eens een keer een, uh, voor de tweede keer met een, een zender weggehaald. Dan had ik een, een, een omgebouwde ja, bakkie zeg maar, maar een omgebouwde. Had ik er staan met een antenne, accu van mijn vader uit de auto gehaald. Ja. Ja, maar toen kwamen ze de troep in, in beslag, Ja? Hebben ze de accu ook meegenomen ah. van je vader? Ja. Geen accu meer. <laughs> ik heb niks tegen mijn vader gezegd. Hij stapt ook in die auto. Hij, zei, Hij doet het niet meer. <laughs> Ja, toen moest ik het wel vertellen. Ja, hij moest er anders kwam Die de er achter natuurlijk. Ja. Zat je ergens op een weiland of zo met die zinnen dan? Dat je geen stroom had? Nee, dat deed ik bewust. Want ik heb geen geld voor voeding. Oh, en oh, En met een accu, accu, dat ging makkelijk. Oh, jeetje. Die was toch vol. Ja, dus, uh, oh jee. Ja, goed. Maar goed nee, ik wil ja. een stukje muziek draaien. en Die wil ik eigenlijk een beetje opdragen aan Rob Harms. Want daar is hij op het moment heel erg bekend mee natuurlijk. Met die Harry Nee, dat is geen Harry dat is Leuke muziek. Uh, Wat gaan we draaien? Zal ik dat eens uh, laten horen, jongen? Ja. Disco-eveur nou. Ja, natuurlijk. <laughs> Ja, de Disco Inferno, ja, het is meer het straatje van, van onze zeer gewaardeerde vriend uh, Rob Harms. want die is, man is helemaal in de in de 80's. Die Ja, ik heb het glitterpak, in... hè? He? Dus, uh... ik zag je laatst ja. lopen. Ja. ja, ik viel op, hè? Ja, ik viel. En, en, ja. En, en, en, en toen liep ik nou naast in mijn suit ja. als Batman. Ja, dat stond wel uh, oké, okay, hoor. Ja, maar alleen ja. ja. die wind stak op, hè? En, ja, dan <lacht> krijg je dan een hele andere capeje. <lacht> ja, nou ja, goed. oh jongen. <lacht> Ja, nou ja, goed. Maar ja, even terugkomen op, op, op die, die, die oude tijd, de, de piraterijen, het wordt allemaal minder. Uh, zijn ze er nog, piraten? Ja, ze zijn ja, er wel. Maar. Ja? Maar, een beetje het uh, oude gebied van, uh, van Willem Bruijs. Ja, Daar uh, zitten ja, ze nog ja, wel, dus denk ik. Hoezo? <laughs> omelo! Oh, ja. Omelo! <laughs> nou ja, het is natuurlijk wel zo. Kijk, uh, uh, op een gegeven moment houdt de FM-band op. Hè. En dus dan gaan we naar de DAP, DAP+. <laughs> En uh, daar vraag ik me af en er komt ontzettend veel ruimte op de 3 meter band, de fm band. Maar ja. volgens mij hebben ze daar ook alweer een bestemming voor. Ja, dat is al best. Nou, dat DAB, dat loopt niet echt hoor. Ja, ik ben dus, er niet blij mee hoor. Dat, uh, ik moet zeggen, ze, hebben, ze, ze waren van plan om heel snel af te schalen hier in Nederland ook. Ja. En uh, ze hebben daar even vanaf gezien. En uh, ze geven nu alweer vergunningen op FM uit tot 2035. Echt dus, uh, wij, hoor. Ja. De nieuwste vergunningen lopen tot 2035. Ja. Dus sowieso tot 2035 ja. hebben we gewoon nog FM in Nederland. Okay. Nou ja, dat vind ik, op zich vind ik dat helemaal niet zo verkeerd. Hoor. Nee, alleen voor de mensen die een DB-station hebben... Ja. die daarop gegokt hebben, zeg ja. maar... Ja. Uh, dat de FM eruit ging. Ja, die balen wel natuurlijk. Ja, ja. Want ja, die zitten dan alleen op DHB. En dan ja. kan, je, kan je weinig verder. En bijvoorbeeld uh, om, om een heel achtelijkse noemen... bijvoorbeeld Aero Classic Rock. Daar luister ik heel veel naar. Nou, een rocker, hè. Daar ken, ken ik ook niks aan doen. Mm. Maar Radio 5.nl, die zit dus ook alleen maar op DAP... en niet op de FM. Dat vind ik ook wel weer jammer. Ja. Omdat je een heleboel uh, gedeeld hebt in Nederland... waar DAP gewoon niet te ontvangen is. Nee, DAP is heel erg moeilijk. Ja. Ja. Het is een street, het is een rechtssignaal. Ja, het is en, uh, verschrikkelijk. Het moet van, van, van toren naar toren. En... Als je bij de FM uh, zeg maar uh, 30 watt uh, nodig hebt, hè? dat is het vermogen waar ik het dan over heb, ja. de hardheid zeg maar, ja. van, uh, van de zender. Uh, dan heb je bij uh, DAB heb je 300 watt nodig om hetzelfde resultaat te krijgen. Ja, en dan, ja, ja. precies. Ja, en heb je het niet, dan is de bob... Binnen het. huis is het uh, vooral een probleem. Buitenhuis uh, gaat wel goed. Binnen zijn huis is het een drama DHB. Ja, klopt. Ik heb het opgelost met een rol aluminiumfolie. Ja, kan. Werkt perfect? Kan. Ja. kan, kan, kan. Ja. Ik heb, al, dit... ik heb al van die draadjes ook aan het plafond uh, gemaakt uh, thuis. Ik dacht dat het dat een seksclubvig uh, festival was. Ja. ja. ja. Maar het is dus voor de luisteraars natuurlijk Abraham niet. Hè? Ik snap dus, helemaal niks. Abraham nee, ja. Ja. Ja. Ja. ja, die het. Techniek, hè, Willem? Ja, techniek. Hey. Het wordt onder, onder genot van, een, van een, een kopje koffie gaan wij er dan eens een keertje over hebben, joh. Ja, Omdat dat is goed. goed komen. Nou ja, we gaan beginnen bij de Watertoren, als jullie het goed vinden. Ja, ja beginnen Want, uh, Ja, We hebben uiteindelijk de vergunning gekregen uh, in strijd met Radio De Branding. In eerste instantie was er gekozen voor Radio De Branding, alleen je moest ook een programmaraad hebben. Dus zeg maar stromingen uit, de, uit de, de, de het gebied uit de samenleving. En uh, ja, die uh, moesten dan zeg maar, achter de omroep uh, staan. En eventuele input uh, ook geven aan de omroep uh, op, uh, op het gebied van uh, informatie. Dan, uh, zeg maar. En uh, wij hadden 15 mensen uh, uit de Zandvoort, uit de verenigingen uh, en uh, andere clubs, uh, hadden we zeg maar, in de programmaraad gegeven. Uh, dat lijstje van vijftien namen, dat klopte helemaal. Er zat de kerk bij eh, en van alles en nog wat. Sport en... Ja, de, en de Branding had vijf mensen op die uh, lijst staan. En uh, ja, dat vond de gemeente dan geen probleem, dat het er maar vijf waren. Eh, dus uh, als ze maar alle vijf uh, uh, inbreng zouden hebben in uh, die radio. Toen zijn wij uh, nagevraagd bij die clubs uh, die op de lijst stonden bij uh, Radio De Branding... En toen bleek dus uh, ze helemaal van niks uh, te weten. Oh, <laughs> dus Radio De Branding had ze op, op de lijst gezet... zonder dat uh, de vereniging en clubs er überhaupt <laughs> vanaf wisten. Oh. Dus dat hebben wij uh, toen ze voor Radio De Branding gestemd hadden... hebben we gezegd van nou, we willen even wat inbrengen. Uh, de programmaraad klopt helemaal niet van, uh, van Radio uh, De Branding. Dus daar hebben ze het eigenlijk uh, op verloren van, nou, uh, van ons. Van okay. En door een aantal politici in uh, Zandvoort... Die uiteindelijk een uh, warm hart uh, voor ons hadden. Dus, uh, doorgaan, ja. Hoe kijk je nou aan tegen de, de toekomstige samenwerking? We zijn verplicht, uh, niet alleen hier, maar ook in Beverwijk, Heemskerk, uh, Sipor TV, uh, de lokale radios moet, moeten gaan samenwerken. Verplicht. Ja, ja, ja. Wat? Ik vind het heel jammer ja. dat het uh, lokale verhaal uh, verdwijnt. Ja. Ja. Dat is wel het verhaal. Ja, want wat, wat, wat verwacht jij? Wat voor termijn uh, zal het gaan stoppen? Nou, het gaat heel snel. Ja? Ja. Dus uh, nou, in, de, in de Eimond uh, zijn ze natuurlijk al heel ver. Ja. ja. Heb je sinds uh, kort heb je daar uh, Eimond 360 als uh, nieuwe omroep. Ja. En er zit dan Heemskerk en uh, Beverwijk en Aymuiden, uh, uh, Seaport, Aymuiden-Velsen ja. zit daar, uh, daarbij. En uh, ja, binnenkort gaan ze dan echt allemaal over. Dus dan krijgt ze ook één studio en dergelijke. En uh, dan is het hele lokale is, uh, voorbij. Ja, en je merkt ook van, ja, bijvoorbeeld bij uh, Radio Beverwijk, dat er gewoon heel wat... Uh, vrijwilligers weg zijn gegaan... Ja. die uh, alleen maar lokaal uh, actief uh, wilden zijn... Ja. en niet meer voor zo'n uh, zeg maar regionale omroep wat je dan krijgt. Ze noemen het streekomroep. Hm. Maar ja, het lijkt een klein beetje op een regionale er, je... Weet je wat ik me afvraag, Sharon? Nee, Daar van. wil ik wel een puntje over maken. Want uh, <lacht> ja, wij zouden dan met uh, Halem 105... en de werkwoorden ja. uh, mee samen op een bepaalde gebieden schijnt... Ja. Ja. En uh, ja, dat, uh, dat uh, zeg maar, uh, als je dan zover komt dat wij daadwerkelijk samenwerken met Halem uh, met HM 105. Ja, dan worden wij eigenlijk een soort uh, kleine afdeling van uh, NH-nieuws. Ja. Want die ja. brengen hetzelfde nieuws al ja, namelijk. Ja, ja, ja. Dat zie je iedere keer. Als ik nou kijk wat, welk nieuws wij als lokale omroep, als Halem 105 en als samenwerkingsomroep uh, brengen. Nou, dat is hetzelfde nieuws als wat staat op NH-nieuws. Ja. Oh. Dus dan vraag ik me af... wat is daar de meerwaarde ja. van? Ja. Ja, ja. En als je dan lokaal blijft... dan ben je ja. ook binnen de, binnen de samenleving enorm bekend. Ja. En dan kan je wel nieuwtjes brengen... die NH-nieuws weer nu niet weet. weet. Ja. Dus dat is weer net even anders. Waardoor ik zeg van... ze hadden daar nooit uh, aan uh, moeten gaan uh, beginnen... Gaan ja. beginnen. Ja. Echt wel lokale omroepen houden. Ja, maar ja, als het gaat om het brengen van Niels op de, uh, op de samenwerkingsformule, zeg maar. Je ja, houdt toch, als het over Beverwijk gaat, houden ze hou, hou, hou het over Niels over Beverwijk, Heemskerk, Niels over Heemskerk. He, Velsen, Niels Over-Muiden, uh, Velsen-Broek, als we erbij, Zandvoort. Mm -hmm. De, dus dat blijft natuurlijk wel. Dus, dus ze zoeken wel mensen die dan ook uh, lokaal nieuws verzamelen. Ja, je gaat het combineren hè, op één zender. Ja, Nou ja, dan krijg je dus. Ja, maar je moet nieuw... ik, ik wil als inwoner van uh, Zandvoort, ben ik geïnteresseerd in Zandvoort nieuws. Wat er, in. Wat, er, wat, er, wat er daar in, uh, in Spaarndam uh, gebeurt... Is niet zo belangrijk. Dat, dat vind ik helemaal niet nee. belangrijk. Dat interesseert mij niet. Ja. ja, dan kun je zeggen van. Nou, wil je een beetje meer interesse in je buren hebben. Ja. Maar nee, zo, zo denken gewoon heel veel mensen. Die vinden het leuk dat ze bij, uh, bij ons, bij ZFM tegenwoordig. gewoon al echt het lokale nieuws horen. Ja. En op het hele uur Horen ze, ze dan het landelijk nieuws. en eventuele grote regionale nieuwtjes. Maar verder weten ze op NA nieuws het uh, regionale nieuws, uh, wel uh, te vinden. Hmm. En, uh, maar de, de toegevoegde waarde is... dat je gewoon een zender blijft... alleen met Salfords nieuws. Ja. Nou werk ja. ik natuurlijk voor nieuws.nl. Dat, dat is een uh, uh, internetkrant eigenlijk. Uh, en daar heb ik natuurlijk... Uh, ik werk dan voor elf gemeentes. Ja. Samen, ik, met, ik. samen met collega's hoor. Dus ik begin bij Alkmaar, Heergewaard... en dan uh, zakken we naar beneden naar... Uh, uit uh, Uitgeest, Heemskerk, Beverwijk, Velzen, Haarlem, Bloemendaal, Heemsteden, Haarlemmermeer. Dus uh, ik, heb, ik, heb, ik heb een hoop te doen. Maar het is ook heel leuk werk. Maar, maar uh, ik ben dus vrij om, om uh, te, uh, te publiceren wat ik wil. Ja. Uh, dus uh, ik ben hier zeg maar. Maar je doet op uh, Bloemendaal, uh, Bloemendaal nieuws, doe je het Bloemendaalse nieuws, neem ik aan. Ja, ja, ja. Ja, ook wel eens Haarlems nieuws. Ja. Ja, bloemen, kijk, als er in, in Bloemendaal in Caprera, uh, Openluchttheater, een, een uitvoering is, zet ik het ook op Haarlem. Ja, maar dus, dat dus, doen wij bij hey? ZFM natuurlijk oh, ook. Ja, ja. Ja. Als er in, uh, inderdaad uh, in Caprera wat is, is het dan ook interessant voor ook de Zandvoorters. Ja, dus, ja. En als ik tegen Willem zeg, zet nou eens een stukje muziek op, dat doet hij het ook. Ja, maar. ja, ik praat ja. zo vol hoor. Dus, uh, <laughs> Kom erop. Dan zegt Willem: van bemoei je niet mee, dan maakt het zelf wel uit. <laughs> zet hem maar lekker hard. Ja. <laughs> Nou, heel, heel af en toe dan een kopje wat, wat ik doe op Zandvoort... Hallo jongetje, en, en, en, hallo jongetje, en, en, en, hallo, jongetje. Hallo, jongetje. <laughs> hallo jongetje, hallo jongetje. Ik ben aan de praat, ik praat... Nee, dat geeft wel helemaal niks. Dat maakt helemaal niet ik, juist. Nee, ik dacht ja, dat jij ja, al alweer muziek nee, kunt maken. Nee, Ja, dat dacht ik ook hoor. Yes. Yes. Ik kreeg een, hele, een, een, een, een heel raar nummer. Maar dat, eigenlijk meer, dat is eigenlijk meer de schuld van Rob. Waarop je zegt, zet hem maar goed hard. En dat heb ik gedaan. En dan is er een speakerstuk, hè? Ja ja, ja, ja, ja, ja, ik bedoelde geen harde muziek. Maar het oh, volume dat, hard. Dat heb je al verkeerd begrepen. Ja, oké. Okay. Oh. <laughs> kom Kom maar. I can't love you oh, if you let me Have a muffin now pigeon's gonna run to him come Ja, eventjes twee nummers achter elkaar, maar dat komt, het beste luisteraar. We hebben Rob Harms in huis en die man die heeft vroeger ook bij de ANVB gewerkt, dat Ja, praatpaal. Ja, ja, ja, ja. En als hij één keer die knop ingedrukt krijgt, dan blijft die hij. Blijft. hij. Rof hij jou het woord. Ja, nee, ja, shut <laughs> ja, Hij komt nog even tussendoor, jongens. Ja, wat, wat... heb jij voor je? Ja. Nou ja, er komt een klein Belgisch jongetje. Hè. In België hebben ze ook kleine jongetjes. Oh, ja? Ja, klein, komt ah. huilend van school. Wat scheelt er aan, vraagt zijn moeder. Ik heb een nul voor aardeskunde gekregen, zegt hij. Ik wist niet waar Polen ligt. Verdorie, zegt zijn moeder, hoe kan dat nou? Geef me een kaart van België en dan gaan we hem zoeken. Nou, de moeder gaat zoeken... En zoeken en zoeken. Maar ze vindt niet Polen. Hè? Ze zegt, nou neem even een districtskaart. Die is wat meer gedetailleerd. Misschien weer zoeken, zoeken. Nee, Polen niet. vinden. Ze zegt, nou ongelooflijk dat we dat niet kunnen vinden. Polen kan toch niet ver weg zijn? Want onze werkster komt van Polen. En die komt altijd op de fiets. <lacht> <lacht> ja, ik... Uh... Ja, ja, ja, ja. <lacht> Ik zeg altijd iedere keer hetzelfde: ik voel weer een diepe psychische moeheid. opkomen komen die nauwelijks <laughs> onder druk. Ze zijn ja. wel leuk, moet ik zeggen. Ja, ze zijn wel leuk. Stiekem, stiekem schrijf ik zo Ja, Ik schrijf ze stiekem op. Ja, ja, echt. Ik, ja, ja. ja. ja. uh... ja, ik verzamel ze altijd. Ja, heel goed. Heel goed. Ja, ja, ja. Ik, be, ik benijd niet die mensen die uh, straks met hem in hetzelfde bejaarde thuis komen te zitten, hoor, echt. Want, nou, die hebben misschien handig. de dag van hun leven als uh, Charlotte ja. ja, ja, maar is. Als je, als je al dit al hoort, dan, dan denk je toch van vrijdag gebeurt het gewoon. Ja, vrijdag ja, uh, gebeurt. gebeurt. Ja, erop. ja, ja. Ik, zal Echt, even, ik zal even vertellen, misschien wel een leuke Ze de denken. Ja, dankjewel. Anneke, wie? Ja, dankjewel. Anneke. is Anneke dood. is dood. Oh. Anneke dood. Ja, ja. Dat wij hier, wat uh, vorig jaar was, dat hadden wij die vier uur durende uitzending van het haperende brein. de Zandstroom. Van de Zandstroom. En uh, nou, op een gegeven moment, de, de, de rek was er niet uit, maar je merkte gewoon, hè, de mensen ja, werden wat minder en zo. En in één keer ging er een klein mannetje staan met een klein snorretje. Oh, dat was hij toevallig. <laughs> en hij begon in één keer de, het dorp te zingen, van ja, Zonneveld. Ja, ja. Oh ja. ja, ja, ja. De hele groep. Allemaal meezingen, hè? Ja. Ik wist niet wat ik zag. Ja. Ik heb alles uitgezet, alleen de microfoons opengezet. Ja. Dat was nou, heel mooi. Dat is geweldig. Ja. Alleen ze waren in verwarring, Maar De afgelopen tijd zei ze. Hey Wim. Hey Wim. <laughs> nee, ik was Wim helemaal niet natuurlijk. Nee. <laughs> nee. dat was echt wel leuk. Ja. Nee dat was. Uh, dat bedoel ik. Dat bedoel ik maar. Even, maar ja goed. Oh, nou. we hebben nog steeds nog hangen in de aanbieding. Ja. Nog steeds, ja. ongelooflijk. Ja, ja, ja. ja, Nou ja, wat is er van onze watertoren overgebleven? Ja. Laten we ja, daar eerst, eerst, eerst even over hebben. Ja, weinig, nou, niks. Nou, nou, nou. Je hebt nog uh, zeven minuten om dat erover te vinden. Ja, ja, en dan is het afgelopen. <laughs> ja, dat is waar. Nee, al een kwartier. Ja, nee, dus uh, even... Uh, wacht was ik nou weer? <laughs> over, over de watertoren. Ja. Ja, dat is ja, weinig, ja, ja, ja. Daar is weinig uh, van overgebleven. ja. Dus, uh, ja. Jammer, hè? Heel, het stond Jammer. Heel artikel in het Harms Dagblad over de oude watertoren. Ja. Na de, nou, de Tweede Wereldoorlog, ja. die toen tegen de grond geslagen. Ja, die, die de, was nog mooier die eigenlijk. Die, die was heel mooi. Dat is die, hè? Ja, Dat is die. ja klopt. Ja. Ja. Ja. Ja. Luisteraars zien het niet, maar nee. wij hebben hem hier uh, ja. in mm. de studio. Nou, dan ga ik even maar dat doen als technicus. Ik kom zo bij je. Oh, laat hem even zien. Ja, dat ah, is de ja, ja. Ja. Even Weet je wat ja. nou het uh, verhaal is? Want je denkt van... Want dit zou blijven staan, hè? Dit gedeelte. Deze, hè? Ja. ja, de, de luisteraars wat, kunnen dat niet zien natuurlijk. Ne, ne, maar we zien nou eigenlijk een hele kleine, korte, betonnen constructie. Het, het is tot hoog. Vierhoog. hoog uh, is het uh, blijven staan, <supen> nou, leuk, zeg maar. Eens, kijk. En, uh, Kijk eens even. Oh ja, ja dit mooi, is de hè? oude is mooi, watertoren. Ja. Mooi, prachtig. maar hem op. Ja, ja. In 1943. Blijf van onze watertoren. Eh? En Komt al die huizen je? eromheen, alles, alles weg. Alles weg. Ja. Ja. Ja. Is een oud roestig hekje, weet je wel. Ja, ja, dat ja, had je vroeger. En nu hier allemaal Duitse appartementen staan. Ja, ja. ja. ja. ja. Mooi. heel mooi. Heel ja, maar, mooi. En mooi. Nee, maar die bet betonnen constructie vier ogen die er nu staat... Hè? Ja, die uh, moesten blijven staan ten eerste... omdat het uh, natuurlijk een, uh, een historisch pand is. Ja. Ja. Dus ze mochten hem uh, niet helemaal slopen. Ja. Uh, ten tweede is het heel moeilijk om daar een fundering uh, aan te leggen. Mm -hmm. Want het is namelijk zandgrond. Ja. En als je daar zo'n hoog uh, gebouw neer wil zetten... dan moet je wel zo'n grote fundering uh, hebben om het stevig te houden... en ervoor te zorgen dat de boel niet gaat instorten. Ja, ja. Dat je niet de toren van Pisa gaat krijgen, ja. zeg maar. Ja. En uh, nou ja, deze toren staat al, dus het plan was... En maar ze eerst, hebben dan de bodem wel onderzocht, neem ik aan. Ja, dit is ja. dan goed, uh, goed bevonden. Dus. Ja. Hier zouden ze de constructie op gaan bouwen. Maar nou blijkt boven de grond blijkt niet stevig genoeg te zijn om, uh, oh. om daar verder op uh, te bouwen. Oh. Oh. Dus de bouw ligt eigenlijk eventjes dus stil. stil. Er daarom zie je een appartement bovenop. Hè? Daarom, daarom zie je geen ja. activiteiten nee, nou meer. En nee, nou het... had jij een penthouse bovenin gekocht, ja, penthouse toch? Ja, bovenin. ja, dus dat komt er voorlopig <laughs> niet. Ik denk, dan kunnen we daar de antennes weer opzetten. Ja, dat is dus lekker makkelijk, natuurlijk. Dus, uh, <laughs> ja. nee, maar wij zaten onder in de watertoren. Ja, dus in de catacombe, zeg maar, in de kelder. Ja. En uh, ja, dat, uh, dat is door onszelf verbouwd. Er waren een paar gasten die waren zo verschrikkelijk handig... Een uh, mooi verhaal om uh, te vertellen. Ik had zo, zoiets van de show aan. Dus op een gegeven moment waren we eind uh, 1990 waren we begonnen met uitzenden. En uh, ik was daar uh, nou, sowieso 40 uur uh, per week uh, op de radio uh, te horen. En ik uh, deed uh, uitzending uh, daar. En ze hadden even bedacht dat tussen die ruimte waar uh, onze studio was... en die ruimte daarnaast... om daar even een uh, raam in de muur uh, te jekkeren... Maar ja, dat is natuurlijk heel dik uh, beton, daar kom je niet zomaar doorheen. Nou hadden we echt een grote, grote slopen uh, team, hadden we, zeg maar, uh, die daar wel uh, raad mee wisten. Dus die kwamen met een mega apparatuur aan om daadwerkelijk een gat in te jekkeren. Maar uh, ja, die zeiden dus, je moet nu weg uit de studio, want uh, ja, je kan natuurlijk geen radio uh, meer maken. Ik zeg maar, de luisteraars rekenen erop dat er nu een uitzending is, dus de show was gewoon. Dus ik zeg: gooi maar een, een zuil over mijn hoofd heen, zeg maar, over de apparatuur. En dan presenteer ik ondertussen wel door. ja, er is er natuurlijk heel weinig van gekomen, want uh, ze waren er zoveel lawaai aan het ja, uh, maken. Uiteindelijk is dat gat wel gelukt hoor. En is toch er een raming gekomen. Ja, toch? Door ja. De nu nu heen. ja, ja, ja. Dat gigantisch. Nee, gigantisch. Dat, uh, die jongens hebben het heel goed uh, verbouwd uh, destijds. Ja. Maar ja, het bleef natuurlijk wel onder in de, in de watertoren, de kelder. En het was een beetje donker. Er ja. dus ja. kwam uh, weinig uh, licht uh, naar binnen. En uh, ja, toen kregen we op een gegeven moment in 1999 de mogelijkheid om uh, naar het gasthuisplein, het gasthuisplein te verhuizen. Ja naar het pand op de Kruisstraat uh, 2a, ja, dus Hoek Kruisstraat uh, Splein. Dat ja. was het pand van uh, Leo Heino, uh, inmiddels weilen Leo Heino. Ja. En uh, ja, die heeft toegezegd... gezegd van, ik zou het leuk vinden als jullie in de, mijn pand komen, want we hebben een beetje reuring op het uh, Splein. En uh, ja, komen jullie maar met de studio uh, daarin. Dus uh, toen waren we studio aan het bouwen. En toen hebben wij uh, Beneden ontvangstenruimte gehad. Ja, en uh, bovenin, klein, bovenin ja, de studio ja. wel klein. Ja, klein maar fijn, hè, he, zullen klein, we maar zeggen. Klein, ja, ja. Ik wel. Maar uh, het hadden we bovenin de studio, ook ja. met de spraakcel uh, nog uh, erbij. En uh, ja, mooi verbouwd. Ja. Maar ja, zei Leo op een gegeven moment: Hij zegt, ja, dit was eigenlijk natuurlijk helemaal niet de bedoeling. Ik wilde een beetje Reuring op het plein. <laughs> Dat mensen ook konden zien dat jullie radio aan het maken waren. Nu zien ze alleen maar een paar stoelen staan uh, op de begane grot. Ja, zegt, en jullie nee. zitten boven waar niemand uh, nee. iets uh, kan zien uh, radio ja. te maken. Ja. Dus toen zijn we uiteindelijk uh, zijn we weer. Uh, ook Hier op een gekoven. medeverzoek van uh, Leo Heino. Naar beneden verhuisd in het uh, gastensplein. Ja. Dus op de begaande grond. Het kon, kon iedereen uh, ja. dus gewoon zwaaien ja. voor het raam en dergelijke. Ja. Want een zwaar beveiligde glas hoor. Want uh, okay. ja. ze hebben wel eens mensen geprobeerd om daar doorheen te komen. is niet gelukt. <laughs> wel een hele hoop schade aangebracht uh, natuurlijk. Ja, maar, Jammer is dat. Is, de kogels vloot de de vlak om je oren daar. Hè. De kogels, ja, de ja. kogel is door de kerk. Gelukkig ja. zaten ja. we niet in de kerk. Nee, nee, nee. En op maar even het pand hier. Hè. Dus het uh, pand van de Tolweg. Uh, ja. uh, heb jij enig idee meneer dat uh, gaat dat, Ja, ze zeggen dat dat gaat verdwijnen, maar... Ja, Komt Ik, heb daar, weer, ik he? heb daar nog niks officieel over gehoord. Uh. Nee. En jij gaat door tot uh, 2029? 2028 in ieder geval. En wie nee, weet, en misschien met... wat daarna allemaal gebeurt. Misschien wel uh, als het uh, een onderdeel blijft van, uh, van, uh, Zandvoort. van een, een onderdeel van Zandvoort. Met een eigen identiteit. Ja. Dan heb je best kans dat ik uh, gewoon lekker radio blijf maken. Ja. Ja. Maar je hebt ook kans dat ik uh, bij een ander project uh, nog meer uh, betrokken raak. Uh, ja. zeg maar. dus, uh, ja. Ja. Ja. Ik zal maar eens een stukje muziek draaien. Moet je zo even aan de huismeester vragen of hij wat weet wat er met het pand gaat gebeuren? One Ja. Twee minuten en uh, 42 seconden, Ja, weet je, ja. die Willem die is zo grappig. Hè? Dan, uh, dan heb ik mijn koptelefoon af. Dan praat die jongen niet ja, maar... tegen me. En op het moment dat ik de koptelefoon dat opzet... Doet... dan gaat hij met maar... hele verhalen beginnen. Maar dat doet hij altijd dat doet hij dat altijd. altijd. ja Het ja? ja. mooiste is, dus je zei er ja op. Hè? Dus met die 50 euro, die komt me lekker. Oh ja, ja, nou ja. Maar in 2013 verhuisden we dus... naar uh, dit spante watertoren. Of wat watertoren? Vanuit uh, de gastensplein hier naartoe. Ja. En uh, ja, dat uh, was van, uh, van de toneelvereniging Willem heel Heeldering. He? Heel he? heel ja. En ja. die zijn naar beneden verhuisd. En zijn die uh, ook weer weg? Ja, wij we zijn heel blij met het pand. Alleen het moet wel uiteindelijk weg, hè, Willem? De omstandigheden heb ik uh, betrouwbaar bij ons vernomen dat. Ja, ja dus. Niets ja. Uh, ja, dus, uh, is Dus zouden we een andere he? locatie moeten zoeken. Ja. Of we uh, moeten nog uh, tot en met 2028 hier uh, kunnen blijven zitten. Maar anders dan gewoon met elkaar geld bij elkaar, gewoon een zendschip komen. Een zendschip voor de plezier. Daar hebben wij het nog een keer over. Ja, ik heb nog veel meer te vertellen. Dus ik kom gewoon, de volgende keer weet ik niet. Maar in ieder geval de andere keer kom ik zeker terug. Met heel veel genoegen. Nou, helemaal leuk. Nou, dan kan ik maar één ding zeggen hierop. Ja. Rob, dankjewel. Ja, jullie ook bedankt. En goodbye. was gezellig. Hoi. Hoi.